Van 9 uur. Het gaat steeds beter met de bouwsector. In het derde kwartaal was de omzet in de bouw 7% hoger dan een jaar geleden... en waren er veel minder faillissementen. In het derde kwartaal gingen 154 bouwbedrijven failliet... het laagste aantal sinds begin 2009. De omzet neemt u al een jaar elk kwartaal toe. Ook de vooruitzichten zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek positief. MBO-scholen met meer dan 5000 leerlingen worden wettelijk verplicht om zich op te splitsen. Men is de bussenmaker van onderwijs wil kleinere MBO-scholen waar meer aandacht is voor de individuele leerling. Meer dan de helft van de MBO-scholen heeft op dit moment meer dan 5000 leerlingen en bussenmaker wil dat dat verandert. Ze wil dat de scholen herkenbaarder worden in hun aanbod van opleidingen. Waar leerlingen les krijgen in kleinere groepen met een duidelijk onderwijsprofiel en waar docenten iedereen bij naam kennen. Verzekeraar CZ gaat betere zorg in ziekenhuizen belonen. Voor het eerst heeft CZ dat vastgelegd in een contract met het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. Als de hartafdeling daar goed presteert, krijgt het ziekenhuis meer geld. Gaat het minder, dan krijgt CZ geld terug. CZ en het Eindhovense ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat op die manier de kwaliteit van de hartzorg omhoog gaat. In Steenbergen komt definitief geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering gisteravond. Tegen het plan van het college om twee tot 300 asielzoekers op te vangen kwam een maand geleden veel protest. In Steenbergen komt nu tijdelijke opvang voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De meeste verkeersongelukken gebeuren vlak na de schoolvakanties. Dat constateert het verbond van verzekeraars op basis van schadeclaims van de afgelopen vijf jaar. De meeste aanrijdingen van auto's met fietsers of voetgangers gebeuren bij een laagstaande zon tijdens de spits. De grootste kans op een aanrijding lopen weggebruikers in Noord-Brabant en Limburg. Het weerperiode met zon, op een aantal plaatsen ook mist of laag hangende bewolking. Het wordt vanmiddag 5 tot 10 graden. Dit was het NORS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu 29 files. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, daar begin ik mee. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. tussen Almere Stad en knobbert Muidenberg staat 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht en alleen die file levert je al een half uur vertraging op. Moet je nog verder richting Amsterdam, dan is het nog aansluiten tot aan Diemen op de A1. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Zoetewoudendorp 10 kilometer. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus staat voor het ringvaartacquaduct 6 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Besides, if they did what's the best, they wouldn't even go. You and me are all that matters, disregard the rest. Trust you soon to be all night, he knows what is best. Very shortly now, there's gonna be an answer from you, then one from me. That's matrimony.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 Je is best. Very shortly now there's gonna be an answer from you. And then one from me. matrimony. zelf ah, ja, met zijn Ja, met met En het is toch altijd toeval, ja. huwelijk. Het, ja. het is ja, toch wel ja, ja, toevallig ja, ja. dat toch? <laughs> Hier, Astrid van der Veld van GBZ uh, en Handco. We hebben geen huwelijken te maken ja, trouwens ja, he, maar... ja, ja, ja, ja, ja. Nou, in de raadzaal. Ja, in de raadzaal, ja, dat is waar. Sluit jij ook huwelijken? Nee. Nee toch? Ik heb nooit gedaan. Nee, nee, nou, ja. okay. Maar als er uh, ooit voor gevraagd zou worden, zou ik dat graag doen. Dus... Oké. Okay. Het, uh, het onderwerp vandaag is uh, de ambtelijke samenwerking uh, ja. met Haarlem. We hebben. Al een flink aantal politici hier voorbij zien komen. die zo hun visie daarop hebben gegeven. GBZ en uh, ook Han uh, als zelfstandig uh, raadslid. Uh, kunnen, wat mij betreft, uh, hier ook hun visie opgeven op geven. Ja. als laatste in de rij zo'n beetje. Ja, we hebben wel iedereen al gehad, uh, tenminste alvast. Nou, dat, dat, dat las ik, uh, Astrid. Uh, GBZ was een, een jaartje of twee geleden... wel een enthousiast voorstander van, van die ambtelijke samenwerking. Voorstander? Ja. Jullie hebben ja, voorgestemd o, wacht even voor de samenstelling. Oh, nee. Nou, wij, ga, hebben, vertel, wij hebben voorgestemd om inderdaad de, de, de WMO, hè, dus die drie decentralisaties ja. die op ons afkwamen... op het sociaal, uh, op het sociaal domein, ja. om die inderdaad naar Haarlem te doen. Omdat het college ons vertelde dat onze ambtelijke organisatie dit gewoon niet aankon. Wie mm -hmm. nou, ben ik om dat niet te geloven? Wie ben ik dan om te zeggen, ik wil het niet? Hè, als we daarmee gewoon een, een betere zorg... Aan de ouderen, aan, aan jeugd. Ja, hoe, hoe hebben ze dat onderbouwd? Dat, uh... Nou, het is, het is natuurlijk ook al wat. Hè. Ik bedoel, alleen al op de jeugdzorg. Als je ziet wat daar voor een gemeente op je afkomt. Dan heb je inderdaad wel echt mensen nodig. Die weten hoe ze dat kunnen invullen. Dus op dat vlak hebben wij gezegd akkoord. Dat klopt. Ja. Dat ga ik niet ontkennen. Te weinig expertise in huis. is te goed is dat... van vertrouwen geweest. Ik heb gezegd, oké. Okay, Jullie zeggen dat het zo is, dan doen we dat maar. Maar dat neemt niet weg dat er daarna in ene een voorstel lag... Hè? om een gehele fusie aan te gaan, ambtelijke fusie. Kijk, en dat was de afspraak niet. Daar, daar zijn ook onderbouwingen voor, er zijn amendementen aangenomen... waarin feitelijk staat van, oké okay, college, u mag verder onderzoeken... op welke ambtelijke vlakken we nog meer hulp nodig hebben... En dan wel in de vorm van samenwerking. Ja. En wat hier voor ligt is gewoon een algehele ambtelijke fusie. Tot en met, inderdaad, onze Griffie, onze Griffie, mijn Griffie. Ja, die is van de Raad. Ja, dat en de gemeentesecretaris. Ik, dat begreep ik niet. Nou, de gemeentesecretaris kan me nog iets voorstellen. Als er geen ambtenaar meer zit, uh, is die burgemeester van het afgebrande dorp natuurlijk. Ja, alleen er wordt ook weer over gesproken... om bepaalde ambtenaren dan weer terug te nemen. Okay. En wat ik helemaal erg vond, afgelopen vergadering... is heel duidelijk naar voren gekomen... dat we eigenlijk met onze rug tegen een muur zijn gezet... qua besluitvorming, want wordt er gewoon gezegd... als wij niet verder gaan met meer samenwerking... moeten we 700.000 euro meer gaan betalen per jaar voor die 25 medewerkers die er al zitten. En dat is natuurlijk echt pure chantage. Was dat een deal die al eerder gesloten is? Dat schijnt is? een deal te zijn die al veel eerder gesloten is. En die is zelfs al gesloten in de vorige raadsperiode... onder leiding van de nou ja, toenmalige gemeentesecretaris. Dat is, gemeentesecretaris. Dat is uh, nou, ik wil niet zeggen geheim gehouden... Nee. het is in ieder geval niet goed openbaar gemaakt... Okay. Uh, het uitgangspunt is natuurlijk... wij zijn te klein om zelfstandig te blijven... in ieder geval qua kennis dat, en capaciteit. Dat werd ons verteld op het gebied van het sociaal domein. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet in staat zijn... om hier gewoon zelf bestuurlijk verder te kunnen gaan. We hebben een bestuurskrachtonderzoek gehad in 2008, 2009. Ja, die is in 2008 begonnen, in 9 hebben we daar de uitslagen van gehad. Pico Bello? Niks natuurlijk, er zijn altijd aandachtspuntjes. Maar er was helemaal geen reden om te zeggen van nou, we moeten een ambtelijke samenwerking moeten we gaan zoeken op bepaalde vlakken. Ja. Dat kwam natuurlijk later door die drie decentralisaties. Hè, dat je ook nog 40% ja. korting krijgt op het budget en uh, zoek het maar uit. Vul het ja. maar in. Maar je ziet natuurlijk dat er een aantal dingen niet goed loopt hier als ik het LDC neem. Uh, nou, of je het mooi vindt of niet, dat is dan nog een ander verhaal. Maar uh, het gemeenschap, blauwe tram en dergelijke, dat is volledig mislukt door niet goed van tevoren te onderzoeken wat de behoeftes waren. Van het verenigingsleven in Zandvoort. Maar wie neem jij dat kwalijk? Want ik neem dat dus de wethouder kwalijk. Uh, ja, je mag de ambtenaar het niet kwalijk nemen. Daarom. Goed, daar, de wethouder daar ligt is verantwoordelijk... de bestuurlijke verantwoording. Dus kun je misschien wel zeggen ja, maar... dat het college niet krachtig genoeg is geweest? Astrid, is het, is het niet zo in praktijk dat het ambtelijke apparaat dan naar die wethouder zet? Ja. Laat even een klein voorbeeldje eruit. Ligt het gemeenschapshuis. Uh, wethouder is goed, maar zullen we eerst de verenigingen... Die gebruik maken van het gemeenschapshuis. Is vragen wat hun behoeften zijn voor de toekomst. Om te kunnen bepalen wat er binnen het LDC in de blauwe tram nodig is. Aan ruimte, aan nou ja, faciliteiten. Uh, niet gebeurt. Ik heb het gecheckt. Geen enkele vereniging. Gebruiker is gevraagd. Ja, met het bestuur. Met bestuur van met bestuur van het gemeenschapshuis is eh, op dat niveau is wel contact geweest, maar met de gebruikers. Absoluut. En daar ga je eerst de inventarisatie doen. Ja, maar is het dan niet zo dat wij onvoldoende vooronderzoek doen? Kijk, ik zie het zo dat de samenwerking is min of meer een natuurlijk proces. Ja. Je versterkt je door, te, door uh, samen te gaan met mensen uit je omgeving, organisaties uit je omgeving die het eventueel beter kunnen. Maar dat onderzoek je, of het ja. wel of niet zo ja. is. En wat nu weer gebeurt, dat is dan misschien weer hetzelfde als het proces LDZ of iets anders. Te weinig vooronderzoek ja. en we lopen ver voor de muziek uit. We doen het dan maar opeens. Zijn zonder vooronderzoek? bang dat dit zonder, zonder Gedegen, gedegen. Dit, dit ja. is in, ons, in onze optiek te weinig onderbouwd. Het nut en noodzaak is wat ons betreft gewoon niet aangetoond. En dat, dan haak ik er even terug op het bestuurskrachtonderzoek. He, die uitslagen daarvan, daar stond niet bij van goh, gemeente Zandvoort. U eh, bent te zwak bestuurlijk gezien om zelfstandig verder te kunnen gaan. Uiteindelijk hebben we een aantal bezuinigingen gehad. Eh, waardoor, klaarblijkelijk een aantal ambtenaren zijn verdwenen. Er geschrapt. Er moest 10% bezuinigd worden op het ambtelijk apparaat. Uh, zo zijn er een aantal oorzaken. Waardoor het misschien inderdaad teruggelopen is. Maar dat wil niet zeggen. Dat als je uh, wel gaat investeren. In, in studies aanbieden. Wel gaat investeren in het aantrekken. Of eventueel tijdelijk personeel. He, om de zaken weer op orde te krijgen. Dat je voor hetzelfde geld. Wat er dan nu uitgegeven gaat worden. Om een ambtelijke fusie, want het is geen samenwerking. Want samenwerking betekent... ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Ja. Nou, het enige wat wij voor hun doen... is onze gehele ambtelijk apparaat overzetten naar Haarlem. En betalen. En, en betalen. En dan heb ik ook nog eens een keer een leegstand. Michel heeft het uitgerekend. Kost ons gewoon 2,3 miljoen per jaar. En hebben we dan nog een burgemeester nodig? Hebben we nog wel een raad nodig? Hebben we nog een college ja, nodig? En hey, ik. als ik kijk naar gemeenten die zo'n ambtelijke fusie zijn aangegaan... ja, uiteindelijk willen die gemeenten ook geen bestuur meer in huis hebben. Dagelijks bestuur, om het zo te zeggen. Zijn daar al voorbeelden van Astrid? Daar zijn voorbeelden van, ja. Okay. ja? Gemeente Ten Boer, bijvoorbeeld. Die is een jaar of acht geleden ook zoetjes aan begonnen met het overdragen van taken is uiteindelijk een algehele ambtelijke fusie aangegaan. Nog minder als wij, hè? dus uh, die hadden nog wel wat ambtenaren. Ze hebben zelfs ambtenaren van het sociaal domein teruggehaald... naar hun eigen gemeente. En uh, daarvan heeft de Raad onlangs besloten... dat ze als Raad niet meer uh, verder willen... omdat ze het een beetje zat zijn om alleen maar te beslissen... over de evenementenkalender, zoals Michel dat dan uh, omschrijven kan... Ja, die mensen die, die gaan ze. De gemeente Ten Boer gaat zichzelf opheffen. En die gaat volledig over naar Groningen. Ben jij bang dat dat hier ook zou kunnen gebeuren? Nou, dat is We niet zijn wel bang. wat specifieker, hè? Ik, ik, nou, natuurlijk zijn wat specifieker. Maar. Um, hoe kan ik dat specifieke hier in Zandvoort hebben? Als al mijn ambtenaren. Als gemeente spreek ik dan nu even, want er is niks van mij bij hoor. Nee, jongen, maar, nee, maar. He, als duidelijk. alle ambtenaren. In Haarlem zitten. Hoe kan ik dan, hoe kan ik dan die kleuren lokaal, waar ze het maar steeds over hebben, nog steeds hier houden? Hoe, hoe kan ik dat? Ja. Het is heus niet zo dat je Zandvoortse ambtenaren alleen maar voor Zandvoort werken. Maar beslissingsbevoegdheid, wettelijk gezien al, blijft dat bij de raad. Blijft altijd bij de raad. Dat, dat kun je niet eens naar Haarlem over vullen. Nee, tenzij je inderdaad op een gegeven moment zegt van ja, ach. Ben je bang Want dat dat het, het einddoel is? Voorzin. Ben je ja. bang dat dat het einddoel is? Ik ben bang, zeker bang dat dat het einddoel is. Ja. Kun je daar garanties op vragen? Uh, ja. Want dat wordt natuurlijk dat ontkend. Misschien wel, ja, natuurlijk wordt het ontkend. Uh, ja, als ik die garantie vraag. Ik, ik heb wel vaker om garanties gevraagd. En, ja. Dan zijn er omstandigheden misschien ooit in de tijd... die dan uh, zeg maar iemand ze wordt toen breken. Ja, ja, ja. Net als alle voorgaande raadsleden die zeggen van uh, ja, dat was toen. Luister, ik, ik heb ook met zo'n verbazing geluisterd afgelopen dinsdagavond naar mijn uh, mede-raadsleden. Dat ik denk van iedereen heeft in zijn programma staan. Zandvoort moet een zelfstandige gemeente ja. blijven. Ja. Iedereen. Ja. Er is geen één partij die zegt van wij gaan een ambtelijke fusie aan. Toch is dit er op een of andere manier ingekomen. Dat niet te achterhalen waar dat gebeurd is. Dat moet toch terug te vinden zijn. Dat is terug te vinden. Het, is al, het speelt al veel eerder. Het speelt al geloof ik vanaf 2011 Dat er al onderzoeken gedaan werden zonder dat de raad op dat moment echt meegenomen werd. Ik wil niet zeggen dat. Maar de dat wethouders we weten dat wel. De wethouders zouden dat moeten terughalen, ja. Kunnen terughalen. Ja, ja. Alleen ja, de wethouders die er we toen zaten, zitten er nu niet meer. Ja. dat is dat dus wat ik dus bedoel hè. Dat ja, er dus ja, steeds twijfelijk. maar weer ja. uh, uh, bij de nieuwe verkiezingen nieuwe wethouders komen en als er dan iemand op aangesproken wordt en zegt ja, hallo, dat was voor mijn tijd, daar weet ik niks van. Ja, maar je maar blijft dat, dat kan toch kan toch toch wel die bestuurlijke verantwoording houden. Hè? Ja. Dus dat kan zomaar zijn uh, dat er een wethouder naar huis wordt gestuurd omdat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Niet door hem. Kijk naar ministers en staatssecretarissen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja, nee, goed. Dan weer een heel ander verhaal. Wow. Dat schuurt nog steeds. Ja. <kijen> maar, ja, nee, goed. Het, het is gewoon. Uh, maar wat nu? Wat, wat moet er nu uh, uh, uh, wat gebeuren? Um, wat om, nu? Nou ja, om er, te er zeggen, is, jongens, kappen nu met deze. Er is onderzoek. afgelopen dinsdag een besluit genomen dat het college verder mag onderzoeken op twee scenario's. En ja, ze komen weer terug naar de raad. En dat ene scenario, dat heeft niet de voorkeur van het college. Nee. En aangezien die uitholling plaats heeft gevonden in het ambtelijk apparaat. En er een bestuurskrachtonderzoek plaats gaat vinden. weet ik de uitslag van het bestuurskrachtonderzoek al. Ja. Dus eigenlijk weet nee, ik gewoon nee, nee, de hele uitslag. gebeuren. Dus. Ik, ik wil wat dat betreft nog even in de handen. Want we hebben toch uh, dan een uh, specialist hier uh, op het gebied van ruimtelijke ordening. Han, uh, er staan ons nog wat dingen te wachten. Hè. De verdere ontwikkeling van Louis-David's carré. Er ja. uh, ligt daar een stuk grond uh, nog braak. Uh, voor ja. een museum eventueel en voor uh, twee woningen. Stukken, hè. Dus daar twee hebben We hebben twee zwarte veld ook ja, ja, dus ja, ja, ja. ja. en, en er speelt nog altijd de middenboulevard. Of we het leuk vinden of niet. We zullen daar een keer aan renovatie moeten gaan beginnen. Want het verloedert ja. steeds verder. Ja, Kun, kunnen nou, we dat blij. niet zelf? Ik ben blij, nou of zelf doen. Of hebben we ik daar ben, nou wel hard Ik ben haar haar blij nu terugkijkend naar mijn periode. Dat uh, de ontwikkeling die ik in gang gezet heb hier zo, op het Watertorenplein, ja. dat die toch aan de gang is. Ik zie dat. En dat bent, er toch ruimte voor is. Voor, ja. Ja, ja. Maar dan moet toch ja. ook daar eerst nog geld zien te komen voor dit Natuurlijk, natuurlijk. Maar je moet wel beginnen. Ja. En, en maar en uiteraard... is het al eerder mee begonnen. En dat, dat blijft dan toch ook weer gewoon liggen. ja nu liggen er drie plannen. Ik, ik weet niet ik heb of ze gezien. nu... Het is ook weer een kwestie van, van onderzoek, vooronderzoek. En dat moet je gedegen doen. En je moet natuurlijk wel een keer beginnen. Want niks doen, dat betekent gewoon ja, ach, achteruitgang. Ja, nee, dat is en dat, dat Dat, gebeurt al jaren, dat is al ook zichtbaar. Ja, jaren. Ja, ik vergeet er ook en, nog bij het Raadhuisplein. Dat speelt ook nog steeds. Ja, dat ja, speelt ook nog steeds. Dat is ja. ja. Dat is blijven liggen door ja. Albert Heijn eigenlijk. Uh, maar gaat nu opgepikt worden, begreep ik. Als het goed is, gaat het weer opgepikt worden. Er is wat ja. ambtelijke beweging, zag ja. ik daarin. Ja. Maar goed, uh, mijn vraag dat is dat was... Hebben we daar nou Haarlem voor nodig? Dat is een hele goede vraag en die heb ik destijds ook uh, gesteld. En Ik was er toen achtergekomen dat ik niet al te veel steun uh, van Haarlem zou kunnen krijgen. Niet. Nee, dat was toch in de in de tijd dat. Kennis en kunde. Hè? Ja, kennis en kunde, ja, en tijd natuurlijk. Hè? Ja En tijd. Ja, en geld. Precies. Het is allemaal about the money. Waar, waar begin je? Waar begin je? Nou, nou oké, okay, laat en, de vraag dan omkeren. Is er en, een, en, een... zand antwoord voldoende: kennis, kunde, capaciteit aanwezig? Nou, wezen? goed, als je je organisatie uitholt en je luistert ook niet naar de burgers, ja, dan weet je eigenlijk het antwoord al. Dus we hebben een een proces gestart waarmee we een aantal zaken onmogelijk maken. Uh, ik, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar dat is uit het hart, uit Zandvoedse hart. Maar uh, in de praktijk denk ik dat dat wel de toekomst gaat worden en dat je gewoon min of meer uh, de rol toegedeeld krijgt vanuit de opdrachtgever en dat is Haarlem. Ja. Ja? Ja. Want hoe was het ook weer? Wie, wie betaalt? Wie bepaalt? Zo was het toch? Zoiets. Was het? Ja. ja, ja, ja. ja. En, ja. nog even terugkomend op garantie. Dan nou, zouden wij uh, bepalen, hè? want het kost ons aardig wat om die ambtelijke fusie aan te gaan. Dus... Ja. ja, misschien. Nou, als ik dat in de toekomst terugbetaald, is dat niet erg natuurlijk. Maar het moet wel terugbetaald worden. En dan kom ik weer terug naar de Middenboulevard. Ons wezen van Zandvoort, onze reden van bestaan, toerisme en dergelijke. Ja, daar moet je wat uh, aan gaan doen. En daar is wel een stuk kennis nodig hm. om dat aan te pakken. Nou, we hebben twee weken of drie weken geleden. hebben we toch die, die motie ingediend. over de aanpak van het uh, Middenboulevard. Ja. Nu. Ja. Nou, ik vind dat een, een, een voorbeeld van een vooruitdenken. Ja. En dat wordt min of meer tegen twaalf tegen uur s'nachts. ja, wordt het gewoon uh, weggestemd. Weg, omdat gestemd. het dan al, al zo laat is. Omdat, omdat het al. enerzijds omdat het al zo laat is. twee, natuurlijk omdat het een ontzettend moeilijk probleem is. Ja. Maar je moet wel je ogen open houden en je moet eraan beginnen. Ja. Goed. Het is nou. natuurlijk ook een vette investering geweest hè, in, die, in dat stuk middenwoedevaar bij de ingang van uh, Zandvoort, ik, hè, als je daar uh, kijkt. Je zou het plaatje wel eens willen zien, helder <coughs> willen maken, van wat is er nou zo geïnvesteerd zo. in dat, alle, alle projectje jaren Projectje hier, projectje daar. En wat is uiteindelijk hier zo van terechtgekomen? Nee. Maar dan, goed, dat geld komt dan, van de provincie, is dat niet zo? Dat wat er gebruikt is, is geld. Het geld is geld de... en waar het vandaan komt. Ja, en, en, komt het. Uiteindelijk wordt het toch betaald door uh, de maar burgers. Maar als consument wil je die garantie hebben? Ja. Ja, dat vind ik trouwens wel een, mooi, een mooie excuus dat mensen zeggen, ja maar dat geld komt van de provincie. Dan denk ik, nee, dat geld komt helemaal ja, dat niet. Dat komt, het van het, wordt dat ons geld betaald. Dat komt van het dat CoA. wordt betaalt ja? voor de opcenten, voor je ja. links- rechts ja, ja, ja, ja, uiteindelijk ja. betaal je het zelf. Ja, ja. Ja. En die garantie willen wij als burgers ook hebben. Ja. Uh, jullie hebben samenvattend, uh, jullie kijken zeer argwaandend naar uh, de ambtelijke fusie, als ik het uh, dan zo mag nemen. Dat verklaart ook stemgedrag en de moties die ingediend worden. Uh, wat is de toekomst voor jullie? Je blijft moties indienen, je blijft waarschuwen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay dacht je dat we achterover gingen zitten. <laughs> je kan het opgeven. <laughs> nee. Maar ik denk het niet. Nee, nee, <laughs> nee, het nee, jullie nee zeker okay. niet. Heel erg bedankt voor het ja, toelichten van jullie standpunt en ja. wat jullie doen in de raad zo. In ieder geval is het ons duidelijk geworden. Ik hoop de luisteraars ook. Mooi zo. Op voor het goede dankjewel. van Dank je. Goed. Bedankt Muziekje. Candy Dulver, Lily was here. Saxofongeluid saxofoongeluid van Candy Dulfer. Ja, Lily was hier. Dat is toch prachtig. Ja, geweldig. Ja, ja. ja onze gast uh, Noordje Olimuller. Ja, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Wij Goedemorgen. zeiden al, kom maar hier slapen. Want je bent ja. hier uh, <laughs> kom wel elke week. <laughs> maar gezellig. Nou, in dit geval kom ik uh, in de plaats van uh, Fred Rozenhart. Onze gastconservator voor de maand december in het museum. En hij heeft het verschrikkelijk druk. Dus hij heeft gevraagd of ik het even wilde waarnemen. We gaan iets heel leuks doen in december. We hebben een wintertheater. En dat gebeurt ook in samenwerking met Wim Hildring. De Hildring toneelgroep. Ja. Die maken in het museum hebben ze een aparte zaal gekregen. Daar, wordt, daar komen requisieten. Er wordt een soort podium gemaakt. Er worden wat stoeltjes neergezet. Ze nemen hun eigen spullen mee. Uh, er wordt enorm veel opgetreden. De hele maand door. Daarbij is het ook mogelijk. Als mensen zeggen. Ik wil wat vertellen. Dan mag dat ook. Oh, dus van woensdag een tot open zondag. Theater. Een open theater. Even aanmelden bij het museum. Dan kan dat dus ook. Maar we beginnen met de opening. 27 november. Hij valt jammer genoeg samen met ja. de verkiezingen van uh, vrijwilligergroep van het jaar. Maar wij zijn ook genomineerd als museum. Oh, dus wij zijn dat is wel heel als... dubbel. Ja, dat is heel dubbel. Dus er is een gedeelte bij de nominatie en een gedeelte bij de opening. Er wordt geopend met uh, Anton Pieck, een voorstelling van uh, Fred Rooselhard. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ik denk dat het een, een, een, een... Zoals Fred dat altijd doet... Dat is wandelend... Door de genodigden... En dan opeens staat hij daar... En dan heeft je een stukje van een kwartier... De opening. Wim Hildering doet een gedeelte van de opening. Dus die doet dat ook. Dan hebben we... Uh, even kijken. Zondag 29 november... Komt Jan Kool. Die vertelt over oud, -Zandvoort. oud -Zandvoort. Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk het museumpodium. Dat is daarin uh, verwerkt. Dat is uh, trio tango extremo vanaf half drie. Gaan we dansen? Het is moderne uh, tango muziek, maar ook klassieke tango-muziek. We gaan niet dansen, we gaan muziek luisteren. We kunnen ook dansen. Misschien okay. gebeurt dat wel. Ik weet ja, niet of er extreme... Kan spontaan gebeuren. Extreme tango -fengsein. Oh ja, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die tango kunnen dansen. Ja? En, ja? Het, ja? natuurlijk wel mooi. het is zo mooi. Het is natuurlijk zo'n mooie vorm van, ja. van dansen... dat het ja. wel leuk is als mensen dat spontaan doen. Het is beetje zouden. sexy ook. Ja. Dat is het een ja. ja. Goed. Nou, we hebben dus dan uh, de zondagen, dus zondag 13 december, dan komt er een harpiste. 16 december hebben we uh, de woensdagen, 9 en 16 december komt er een verhalenvertelste voor de kinderen. Dat is van 8 tot 80. Hele interessante verhalen. Het is niet op kerst uh, gericht specifiek of zo? Nee, dat het is, is gericht een op, ik denk dat het een link krijgt met de zee en Zandvoort. Oké. Okay. Uh, dan hebben we 20 december dus kleur bekennen. Dat is vanaf 3 uh, uur. Dat is van de blauwe kom. Een totaalvoorstelling met theater, verhalen, gedichten en muziek. En dan 23 december op woensdagmiddag. Dan komt Job... En dat is een kindervoorstelling vanaf twee kerst, uur. Kerst En uh, Job is een kleermaker. En die heeft heel veel te doen voor het welkom thuisfeest van zijn zoon. Nou, dat wordt uh, woensdag 30 december herhaald. Dus er is voor kinderen, voor volwassenen... Maar nou, je kan het zo gek niet noemen. En we hebben natuurlijk ook nog uh, de kerstvakantie. Dus in die kerstvakantie is er natuurlijk heel alles. veel te doen. Ja. Ik, ik wou zeggen, in jullie aankondiging staat tot 10 januari. Ja. Dus het dus stopt niet in december. Nee, het stopt het niet in december. Dus het gaat nog even door. Het is tot 30 december gepland, maar dan komt ongetwijfeld uh, nog voorbij. wat Het podium van 3 januari vervalt omdat uh, we toch in de veronderstelling zijn... dat 3 januari na 1 januari... En dan we zitten nog aanmächtig uit de braafdeel. Dan, dan <laughs> denk ik dat niemand denkt van... nou laten wij nou eens even naar het podium gaan. Dus Daarom die hebben vervalt. wij het nieuwjaarsconcert ook naar 10 uh, januari ja, verplaatst. Dus punt dat punt vervalt. Punt. Punt. Um, ja, dat is het wintertheater En er komt een hele grote verkleedkist. Kinderen kunnen oh, ook volwassenen... die dat kunnen zich leuk. verkleden. En dan kun je selfies uh, maken, foto's maken. Leuk, wat een leuk idee. Dus dat Die zijn allemaal leuk hele ja. leuke leuk dingen, ja. ja. En het hele museum wordt gebruikt. We hebben het kleine theatertje wat gemaakt wordt in de zijzaal als je dus iets heel kleins wil doen. Maar je kan ook, je kan boven staan, je kan beneden, je kan de, het hele museum gebruiken. Okay. En dat is wat wij natuurlijk altijd zijn, multifunctioneel. Ja. We doen van alles. Ja. wat. In de aankondiging staat... Uh, het is een tentoonstelling over het theater... in al zijn facetten. Ja. Dat betekent... Er hangt ook kunst over theater. Ja? Uh, er komen wat... Uh, uh, er worden wat beelden neergezet over theater. Dus het is eigenlijk helemaal compleet. Alles. En tijdens de opening... dan hebben we dus die twee voorstellingen... van Hildring en van Fred Roosenhart. lopen op. Klaus en ja, het is gewoon heel leuk. Het wordt heel gezellig. Het, het is allemaal uitvoerend. Uh, ja. Maar laten jullie ook iets zien uh, wat betreft de techniek van uh, een voorstelling. Uh, je hebt het over een toneeltje wat gebouwd ja, gaat worden. Ja, ja mensen. Hoe kunnen steekt kijken. dat in elkaar. Nou, en uh, Hildering had het idee om een. een, een een deur neer te zetten waar dan net een rok uit komt. Dat je ziet dat mensen uh, ja. uh, weglopen. Ja. Dat soort dingen. Dus uh, dat kan je wel op die manier ja. uh, beschouwen. De voorstellingen zijn natuurlijk leuk, maar ja. het is ook wel een kijkje achter de schermen ja. van wat is nou theater. Ja. Ja. In al zijn vormen nou. ja. En het is: uh, uh, ja, wat ik leuk vind is de diversiteit aan. Uh, wat aan, aan wat gebeuren. er allemaal gaat gebeuren ja. Ja. Ja. leuk okay. en Lisa. dan wil ik nog even een oproepje ja. doen allemaal even op het museum stemmen voor vrijwilliger van het jaar oh, okay. voor de 27 voor, voor de 27 en ik Via VIP en dan een klein streepje info VIP klein streepje Zandvoort.nl. Oké. Okay. Is er niet een, uh, een link die op het museum uh, staat dat je bij het museum Facebook op Facebook, kijkt? Op Facebook, Facebook? Uh, kan dat ook bij de bij het museum. Bij het museum. Oké. Okay, ja. Dat is misschien voor sommige mensen makkelijker. Makkelijker. Hè? Kijk naar het doen. museum Zandvoort ja. op Facebook. En de insteek van de vrijwilliger is uh, waar nu naar gekeken wordt. Wat betekent vrijwilliger zijn voor de vrijwilliger zelf? Ja. Waarom doet hij dat? Wat is zijn, zijn, zijn drijfveer om het te doen? Ja. Wat willen ze ermee bereiken? En je bereikt er een hele hoop door een hele hoop voor jezelf, van jezelf te geven. Denk ja, ik. Ze mag het wel vragen, maar wij stemmen mooi op cfm vrijwilligers. <lacht> <lacht> Tuurlijk. <laughs> dat kan ik me ook helemaal... Maar weet ja, niet eens of, ik weet niet eens of dat een organisatie... Nee, er, uh, die de, brand, daarvoor de heeft vrijwillige aan. brandweer. De verkeersregelaars. En het dierenasiel. En het museum. Die zijn alle vier genomineerd. Prachtig. Dus nou ja. moeten wij onszelf uh, Bij een verkopen. Wij moeilijk om te kiezen moet ik eerlijk zeggen. Nou, weet je in deze tijden dat er zoveel naars gebeurt... en zo akelig, gaan mijn eerste gedachten uit... naar die brandweer. Ja. Dat zijn de ja. mensen die... Ja. en dan denk ik, ja, ik ben zelf van het museum... dus dat is helemaal niet handig. Ja. Maar, ja... Er zijn ook veel mensen die uh, voor dieren gaan. En ook voor dieren, ja. En voor mensen die ja. voor cultuur gaan. Dus, ja. uh, je ja. Kan ja, we doen. gaan het Want, zien. Zoals die er nu uitziet, heeft impact op heel veel nou, situaties. Nou, nou, nou. Onder andere ook... Ja, mensen die, die geen uh, beesten meer kunnen onderhouden. En ze dan op straat zetten en dan komen ze in het asiel terecht. Maar ja. fijn Het is. Ja. Dat wat dat ja. betreft... Uh... Een soort uh, cirkeltje waar we in zitten. Maar yeah. goed, wij, uh, wij moeten naar de muziek, hè? En uh, dankjewel, Noortje, voor ja, de komst. Dankjewel. En uh, fijn dat je Fred hebt uh, kunnen vervangen. Ja. We hebben een muziekje en uh, dan komen we zo terug. En dat muziekje is Betty uh, hey, nice Midler. What are you doing these days? Making records. Really? Yes, really. Do you still play piano for people? Well, depends on who. Hmm, I'm gonna get you. On a slow boat to China Walk to myself alone Get you and keep you In my arms evermore Leave all the others Waiting on a faraway shore Out on the briny Where the moon's big and shiny melting your heart of stone I'm gonna get you on a slow boat to China all to myself alone Bet I didn't know you felt that way about me I don't, I need a piano player Ah, just like the old days You're not gonna change keys on me, are you? Uh-huh Oh, I'm gonna Get you, get never ought to get me. Boat to China, not in a fast or slow boat. On I just get oceans alone. I'm gonna make you mine. Ah, you'll have to stand in line. Get you and keep you in my bed, never more. Now there's a new attack. Leave all the others on the shore. For me, they swim to China, to China and back. Out on the briny, I wouldn't like the ocean. Uh, ja. Onze laatste gasten van vanochtend. En uh, we gaan praten over een toneelvoorstelling: um, Tocodrama. Uh, ja, Tocodrama. De, de, zo heten jullie, hè? De groep ja, heet ja, to Tocodrama. Drama. Ja, ja, klopt, ja. ja. ja. En okay. uh, u hoort Kees Oud-Heusen en uh, Frank Agassi. Agassi? Frans? Agassi. Agassi met de G. Agassi. Okay. Agassi. Het zijn twee acteurs die uh, daarin meedoen, als ik het ja. goed begrepen heb. Nou, zullen we eerst naar Tokodrama gaan? Prefekt. Want dat is een naam die niet echt bijt verspreid is in Zandvoort. Nee. Alhoewel uh, jullie meerdere malen al hebben opgetreden in de krocht. Heb ik gehoord uh, ja. van tevoren. Nou ja, het is een Amsterdamse groep. Ja? Het is eigenlijk ja, een soort uh, de, de baas zeg maar, van Tokodrama. Dat is, uh, en die ook geregisseerd. Dat is uh, Bart van Heel. Ja? Ja, het is een soort uh, theater. Dat is een halve Zandvoort, hè? begreep ik. Af en toe komt hij in Zandvoort, nou, af en toe in Amsterdam. Hij, hij heeft hier een appartement hier, hè? Ja. hier. In Zandvoort, ja. ja, ja. ja. Maar uh, nou ja, hij heeft een soort theaterbedrijf. En daar geeft hij ook allerlei cursussen. En dan één keer per jaar dan, uh, doet hij dan een avondvullende voorstelling. En doet hij dat dan met de mensen die zeg maar, in die cursus hebben meegedaan? Is dat dan de groep dat is van Tokodrama? Dat is heel verschillend. Ik ben, mezelf uh, ben ik gewoon bij hem gevraagd. Hij geeft ook cursussen. Afgelopen mei zijn we in Frankrijk geweest. Dat is een heel theaterweek. is dat dan? En dan is het heel gezellig op een prachtig landhuis. Waar we dan de hele dag theaterdingen uh, ding, doen. En zelf koken en dergelijke. Ja, en dat is uh, wat Bart van Heel, dus, uh, ja, die drama doet. Dus zijn toko, zijn winkel. Dus zijn toko drama. Dat doet hij echt heel erg goed, dat doet geweldig. Hij is ook uh, redelijk in door van, Leeuw van Orwell ja. officier, ik weet niet precies, maar in ieder geval... Hij heeft een lintje. En dat ja. heeft hij gekregen voor zijn werk in... Precies. en voor theater. Precies. Ja, want het was ook de gelegenheid van... het 25 jaar bestaan van... het to -drama. To -drama. Okay. klopt. Ja. Dat bestaat al 25 ja. jaar. Ja, nu 25 in, in, inmiddels nu al 27 jaar. Ja. 25 jaar. Ja. Uh, even kijken, dit is... amateur -tourneel. Ja. ja. Niks betaald erin. Nee, dat kost alleen nog geld. Nee. <laughs> Jullie... Wij betalen om hier aan mee te mogen. Jullie Precies. betalen om aan mee te mogen. doen. Ja, ja, ja. Jullie hebben een andere professie. Of misschien wel in deze... Ik vind ja, maar in ja, ieder taal, geval, dit, die, ja. dit is hobby. Ja, ja. ja, het is pure hobby. Is dat te ja. doen dan bij je werk? Uh, ja hoor. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het, gaat ook niet, het gaat ook niet zo heel veel tijd in zitten. Is, meestal is het gewoon één keer in de week. Dat je, dat je repeteert. Ik heb die videoclip gezien van jullie, ja. maar dat is toch wel een beetje werk geweest. Ja, nou ja. De, de, de een doet dit, de ander doet dat, de ander maakt het fly, de ander maakt het decor, de ander doet het licht, en de ander wordt, het ja. wordt allemaal verspreid. Dat vond ik erg leuk hoor, de videoclip. Ja. Ja. De ja, de de het de super even daarvoor, Ze site heet Tocodrama.nl. Ja. Ja. Ja, ja, mensen is... daar naartoe gaan, dan kunnen ze het clipje Oom Wanja aanklikken ja. en dan zien ze. Voorstellingen het, en dan ja. De voorstellingen. Tocodrama.nl. Want wat was nou, even om even terug te komen op. Die clip, um, wat was de link met, met Omanja, is dat, is dat een, want het was een liedje dat ik dacht van, hoe zit dat nou in elkaar nee, het is gewoon een toneelstuk van Tsjechhoff uh, van wat wij uh, wat uh, Bart dan uh, bewerkt heeft en, en zijn keuze is, uh, want oorspronkelijk was dat stuk bedoeld of altijd gespeeld als een uh, realistisch drama ja. maar de, het gaat ook dat uh, Tjechhoff zelf het altijd als een, uh, komedie. Als een komedie heeft uh, beschouwd. Zit dus... er veel muziek in? Of nee, is de... wij, uh, nee uh, uh, uh, dat is wel grappig, want we spelen dus twee keer. Voor de pauze en na de, na de pauze. Tjechhoff heeft het, zoals Kees zei, uh, geschreven eigenlijk... of bedoeld als een, als een komedie. Maar je kan uiteraard elk stuk kan je op verschillende manieren spelen. Ja. En voor de pauze hebben wij dan, wat wij dan noemen, een realistische versie. En dat is wat we in, ja, in allemaal... En daar wordt wel in, in gezongen en er wordt in heel mooi in gezongen. En na de pauze ja, spelen Kees en ik. En wij spelen dan de comedieversie. Ja, ja. En uh, wij zingen niet. Nou ja, heel klein beetje. Maar mensen willen ook denk ik niet dat ik zing. Want dat, ja, ik, uh, <lacht> ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, ja. We begrijpen je. Dat ja, is, okay. is wel zo. Hè, tenminste, dat mijn, mijn idee, en ik denk dat vele mensen dat met mij hebben. Dat op het moment dat mensen uh, Tsjechov horen. Dan denken ze, ja. oh, dat is zwaar. Uh, nee, dat omstand, moeten mensen helemaal uh, ja, niet. doen. Misschien is... kun je dat eens uitleggen. Dat dat dus niet zo is. En dat het dus nou, even... ja want ook uh, het, het stuk, want uh, ook de personages die erin meespeelt... Ja, het, het is eigenlijk ook een, een soort soap is het, want de ene is verliefd op de andere en ja. de andere uh, wil Klassiek dat verhaal, niet. He, dat is en een, uh, ja. ik ben dan getrouwd met een hele jonge vrouw, maar die ondertussen wel uh, longt met uh, jonge mannen, met, ja. met andere mannen dan. Uh, ja, nu toch bezig ben. Kun je ietsje van de plot uh, vertellen? Ze mensen moeten komen kijken. Ja, nou, het, het verhaal speelt er eigenlijk af op een, uh, op een landgoed. Ja. Dat is uh, een van de personages is de professor. Die is getrouwd met de zus van Omwanya en uh, de zus is eigenlijk de eigendom van het, van het landgoed. Ja. Maar omdat het te weinig opbrengt, wil die professor wil dat uh, verkopen. Ja. Wil het verkopen, ook omdat hij helemaal eigenlijk een veel liever in de stad wil wonen. En dan wil je het verkopen en dan wil je een, een kleine file in Finland uh, kopen van, van dat en, geld. En daaromheen speelt zich een ja, aantal ja, ja, situaties ja Het gaat eigenlijk een beetje over de... Over de, ja, de even terugkomen op jouw vraag van, van Tsjechov, wat is dat zwaar? Tsjechov hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Je kan elk stuk zo zwaar maken als je wilt. En nogmaals, wij proberen dan op twee manieren proberen we het in te vullen. Ja. Tsjechov heeft het uit, echt uit, uitdrukkelijk als een soort komedie geschreven. En je kan het op, ik denk ook zelf eerder gezegd, ik denk dat de komedieachtige dingen zitten er ook misschien nog wel iets meer in dan het dan, dan tragische gedeelte. Het tragische gedeelte, waar we even iets over het verhaal, wat Kees zei, het speelt zich af aan het einde van de 19e eeuw. Het is in 1897 geschreven door Tsjechov. <coughs> in het begin werd het niet zo goed ontvangen, maar later wel. Dat is ook weer afhankelijk van hoe het iets opgevoerd wordt. En wat, uh, waar het om gaat, is dat de personages eigenlijk uh, gevangen zitten in hun eigen ja, lethargie, zeg maar. Ze, yeah. De uitzichtloosheid van het bestaan. Yeah. Ze willen wel veranderingen, yeah. maar ze kunnen, ze kunnen het in feite niet. En het is eigenlijk misschien ook een beetje geduid op toen de tijd. Uh, een beetje, het speelt zich af in Rusland, op een groot landgoed. Een beetje van, uh, wij hadden hier in het westen hadden we de, natuurlijk de industriële ontwikkeling. Die was vol booming en dergelijke. Terwijl in Rusland stond het eigenlijk wel een beetje stil. Ja. Dat, dat, dat kabbelde een beetje voort. Voort. En men wilde eigenlijk wel die verandering. Maar ze zaten gevangen. En, en, en, en daardoor kreeg je een beetje de uitzichtloosheid. En wat, wat, wat Kees ook zei. Het gaat over een, een landgoed. Wat dan uh, doorgegeven wordt aan, aan, de, aan de kleindochter van, van, van oma. Ja. En uh, nou ja. Het is, het is zo dat. Uh, uh, dat was het boerenbestaan. Want we leven niet voor het hier en nu. We leven voor later. We geven alles maar door. Ja, ja. En de personages die erin voorkomen. Ja dat zijn eigenlijk. Eén keer in de zoveel tijd komt dokter Astrov. één keer in de maand, twee keer in de twee maanden komt hij dan. ...het landgoed bezoeken. En dat is dan eigenlijk het uitje van de mensen. Dan brengt er wat, uh, er ja, wat ja. En dan wil die van maledij de professor de boel verkopen... ...en het leven hem ja. op de kop ja dat, dat, dat, ja, dat kan dus ook eigenlijk helemaal, helemaal niet. En, da, en dan komt die verandering... ...dan zegt men in feite van... ...ja, dat, dat kan eigenlijk helemaal ja. niet. Oké, okay, dat geeft verwikkeling. Dat, ja, geeft, ja. dat, geeft, dat ja. geeft in feite verwikkeling. Met, met, met hoeveel mensen spelen jullie dit in oh, totaal? Zeven, zeven. Ja, per cast zeven man. Dus voor de pauze, zeven, 7. Zeven, ja. dus en na? je speelt wel de exact dezelfde tekst, alleen dan met een andere cast. Oké. Okay. Het wordt niet integraal opgevoerd, anders zou het wel heel erg lang duren. Ja. Integraal wil ik zeggen dat ja, ja. we hebben de flinking geschrapt dus dat, Ik dat wou nu zeggen wel. als je twee keer op één ja, avond speelt. Ja, het, ik denk dat het per voorstelling uh, ongeveer uh, 50, 55 minuten duurt. Ja, ja. Als, als het beroepstoneel die het speelt is, een dan is een avondvullende afstand. Dat ja. is het ook. Ja. oké. Okay. Ja. Goed, uh, ik ben toch nog een beetje nieuwsgierig naar het toko drama nee. uh, daarachter. J Jullie zijn allemaal zeg je amateurs, uh, maar je hebt toch een aantal dingen te doen. Je hebt belichting, je hebt het bouwen van decors. Uh, nou ja, noem nou ja, maar ja kijk, uh, je hebt uh, logistieke dingen. Uh, de acteurs houden zich daar niet mee bezig. Okay. Dus we hebben uh, ja, voor mij is het een, ook een professionele uh, lichtman. Die ja? Bart erbij heeft gehaald. Ja. Ja. En uh, ja, we hebben ook apart iemand uh, uh, voor het decor. Ja. Dus dat zijn allemaal mensen die buiten de. Groep buiten de groep acteurs. Ja. Nou, wat we wel, wel zelf een beetje gedeeld doen is de kleding en dergelijke. We zijn zelf al op zoek ja. naar, naar de kleding. In de clip kon je zien dat ja. er prachtige kleding ja. er was. En uh, mijn zoon die heeft uh, ervoor gezorgd dat er zeven lege vodkaflessen op de deel komen te staan. Ja. Wodka, ja. tokendra, of Brian. Ja ja. Ja, ja, ja. Hij werkt in de bad, dus dat. Ja, <laughs> dat, dat is zo. Maar hm. het, het maakt natuurlijk onder amateur klinkt uh, van, joh, ach. Maar het klinkt heel professioneel dat je daar professionele mensen omheen hebt lopen. Ja. Ja. En als acteurs ook acteren. En niet ja. met decorstukken lopen te showen. En nou, en dat doen we ook wel hoor. Dat ook we, toch ja, wel. Ja, we, ja, <laughs> ja, ja, dus, ja, we dus, hebben wel dus, een decor wat we oh, in okay, het. Uh, ja, ja. Want we ja. spelen dan 10, 11, 12 en 13 in het Polaantheater in Amsterdam. Ja? Dus we hebben wel een decor. En dat hebben we gedeeld, hebben we dat nu gewoon uh, meegenomen. Oké. Okay. Ja. Uh, en, en zoals in een theater zoals hier de Krocht. Ja? Wat, uh, Misschien wat minder faciliteiten heeft dan een, een wat grotere schouwburg. Ja. Geloof, of toen... ja, het is lijsttoneel. He. Moet zijn... je daar een aantal dingen ja. voor doen? Nou wel? ja, dat, dat is... Uh, ik denk het speelvlak is vrij groot hier. Ja? Dus dat is ongeveer net ja. zo groot als, ja. uh, als in het Polaroid Theater. En ja, alleen de lichtmogelijkheden zijn, zijn... wat minder. Ja, nee, ja. Maar dat is, uh, die Lichtman komt... Uh, ja, die komt dan uh, zondagochtend. Uh, komt die daar dan? Ja. In, in, in die hangen. kleding, is dat, is dat uh, op maat gemaakt? Of zijn jullie gewoon op zoek gegaan naar, uh, naar kleding? Nee, of... nou, de kleding die ik aan heb, dat is gewoon van mezelf. En wat ik, wat ik heb. En wat ik heb komt van het wateroplein. Ja. <laughs> dus, ja. Nou, ja nou, prima. De, ja. Dat is toch ja. helemaal goed. Nee, maar het dat dat is, is niet in een bepaalde tijdsetting, die kleding. Nee, wat we wel geprobeerd hebben is... Uh, nogmaals, voor de pauze hebben proberen we een beetje de groen-bruinachtige bruin, tinten te, te accentueren... door. Dat we na, de nadruk leggen op, op, op de realistische. Na de pauze hebben we eigenlijk. colderiek ja, wil ik. Ja. absurdistisch is een ja, beter woord. colderiek ja, ja. met, met, met felle kleuren en dergelijke. Ja. Het decor is wel precies hetzelfde. Dat is wel een. Uh, nou ja, het is wel ja. grappig dat je dan met kleding een totaal andere sfeer kunt ja. Uh, maken. Ja, ja. ja nee, dat ja, nou, klopt. Ik dus ben uh, heel benieuwd. Ja. Ja, en He, ja. dan gaan we nog even naar het opleidings. Uh, Kant kijken ja. Dat ja. is ook een drama. Want jij ja, ja, ja, je zei net. Ik, ik geef ook wel cursussen. In nou, ik niet. Ik ben, mijn... ik ben niet Bart, oh, nee, Bart. Nee, nee, nee. Ik nee, nee. nee. nee, heb gevolgd. Of ja, gevolgd? ja we, want uh, ik heb al in het verleden heb ik al meerdere stukken meegedaan met ja. Bart. En ik heb ook wel, zoals die week in uh, Frankrijk, daar ben ik ook uh, mee geweest. Ja, dus ja ik ken uh, Bart ken ik al. Uh, maar ja, 20, jaar, Bart recruteert mensen. Nou, eh, je kan je inschrijven voor de... Of je kan je inschrijven, ja, inschrijven. Ja. En, en, met en En dan krijg je een stukje opleiding. Nou, Dit ja, nou, ja. zijn cursussen, cursussen. cursussen. Nou ja, cursussen. En, ja. Ja. Dus, uh, en, en die worden gegeven door, of door workshops. Door Bart. Door, door, door Bart Wat eh. Bart, Bart, Bart, Bart, Bart ja. ook, ook doet, en dat is misschien wel handig om, of belangrijk om te vertellen, is hij uh, huurt voor bepaalde avonden ook uh, professionals in. Ja. Hij scholde van Aschat en dergelijke. Volgens mij eerder is ook Chris Nietveld. Okay. Uh, van Tenelhoek van, Amst van ja, ja, Amsterdam. Ja, ja, ja. Uh, nou? Die doen dan mee? Nee, die doen niet mee. Die geven een soort uh, masterclass in ah, feite. Okay, en dat ja. faciliteert hij dus ook. En, da en da daar liggen dat natuurlijk ook meestal van. Is hetzelfde theater? Meestal het theater in Amsterdam. Dat is meestal, ja. dat is meestal zijn huisdater. Vroeger had hij eigen theater op de Rozengracht. Maar dat is helaas. Is dat, uh, waar zat er op de Rozengracht bij? Halverwege. Ja, ja, welk nummer weet ik niet meer. Dat uh, moet je me nu vragen. Dat was een theatertje. Oh, dat weet ik. Ja, dat, ja. Het Roze Theater. Ja, Ja, precies. Ja, er zit nu Boom Chicago's ja. zit erin. Klopt. Ja, klopt. Nee, ik ik, ik ja. heb in Amsterdam gewoond, dus ja. voor mij is dat uh, ja. bekend terrein. Maar goed, jullie stappen er niet zo in. Uh, je krijgt toch een stuk begeleiding, training, uh, hoe je het noemt, workshops. Ja, ja, even voor mezelf te spreken. Ik, ik zit ook bij een andere toneelvereniging, daar ben, ben ik lid van. En er wordt... Dat is afhankelijk in Amsterdam. Er wordt ook wel gehopt zeg maar, tussen de okay. verschillende verenigingen. De ene keer speel je bij die vereniging de andere keer speel je okay. bij die vereniging. En Bart heeft mij voor dit keer heeft hij van mij gevraagd... Hey, Frans, wil jij meespelen met, uh, met Omwania? Ook waarschijnlijk naar aanleiding van datgene wat we in Frankrijk hebben gedaan. bij die, ja. bij nou, het, bij die Hij speelt niet echt met een, met een vaste... Uh, het is okay. geen toneelgroep in nee. die zin dat het steeds dezelfde mensen zijn. Dus dat, uh, dat wisselt ook. Het zijn gewoon ja. mensen uh, wel die hij kent... Ja. En dan kun je... Nou ja, dan zegt hij, ik ga dat stuk doen. En dan kun je je daarvoor aanmelden. Ja. En dan hoor je van Bart van... Oh, ik heb voor jou die rol. Ja. En het is ook een beetje typecasting. Ja. Ja. Ja. Dus, dus dat, er is ergens in Amsterdam zo'n hele pool van ja, dat is acteurs... Ja, Waaruit nou, ingevist kan worden. Uh, nou, ja, de, in ik, dan, nou ja, in Amsterdam... Nou ja, in Nederland misschien wel Nou, in zelfs. Amsterdam zijn er natuurlijk ontzettend veel uh, toneelgroepen. Ja, ja. ja. ja. Maar uh, Tokedam is niet... Uh, een traditionele, ton, vaste een, een, ton, groep. Nee, nee, ton, okay. groep. Zijn nee, echt nee? Die De cursussen bij hem doen. En die dan het leuk vinden om in een avond van een stuk... te Het is een toko-drama. Dus, dus, uh, ja. ja, ja. ja. ja. We, gaan, we gaan nog even naar de datum. Speeldatum. Ja, ik heb en daar ben ik heel dom geweest. Ik heb het flyer niet bij me. Nee. Maar op de website www.tokodrama.nl staat alle informatie. Maar het is in ieder geval... Uh, dan zondagmiddag om drie uur. Aanstaande zondagmorgenmiddag. In, in de Krocht. En dan ja. de week daarna, de 29 e in Hoorn. In het ja. pakhuis. Ja. En dan uh, 10, donderdag, 10, 11, 12 en 13. 13 is dan zondag, zondagmiddag. December, dan uh, donderdag is de enige. Of de zondag is de enige matinee. Dan. matinee en, ja. de en, en de andere En de rest is avonds ja. in het Polaantheater Theater in Amsterdam. Ja. Goed. Maar voor de Zandvoorters... Zand Theater de Krocht. En dat waarschijnlijk iedereen ja. dat wel te vinden. Dat hoop ik. Ja, <laughs> ja. Dat weet iedereen wel te vinden. Ja. Ja, ja. Ik zou zeggen heel erg bedankt ja, voor succes. de tijd die jullie, jullie wilden vrijmaken. Uh, heel gedaan. Gedaan. Daarover vertellen. Ja. Het is ons uh, wat duidelijker. Gewoon ja, okay. wie tokodrama is ja, en wie daaraan meedoet. En ik mag van Bart ook nog zeggen. Als er mensen zijn die uh, vandaag langs willen komen om... ...tijdens de repetitie te kijken, Mag dan, uh, dan uh, is dat mogelijk. Oh, nou. dat is hartstikke leuk. En, en hoe laat is de repetitie? Nou, die ze zijn nu bezig. Oh, ze die, zijn al die, bezig. Ze zijn nu bezig. Oh, Daarom kon Bart zelf niet komen. Oh, uh, uh, uh, omdat hij in feite het... Je kan je neus zet. even om de, dus de deur steken. Dus je de... uh, zo meteen ja. even bij ja. de gaan kijken. Ja, want nu, kijken. Van, gisteren hebben wij de, de comedische versie hebben we gerepeteerd. En vandaag is het ja, zeg maar van 10 uh, van tot 11 el uur vanavond dan de realistische versie. Oké, okay. nou. Leuk dat, dat, even Leuk dat ja. jullie gekomen zijn. Ja. Leuk dat jullie ja. waren en, heel graag gedaan. En we hebben nog en een veel... stukje agenda, hè? Ja, dat, wij uh, gaan toevoegen? het uh, ja. Ja. dit gaan uur afsluiten. Ja. Ja. Dank u voor uw komst. Zeg Goed, uh, niet zo gek veel, want we hebben nee. niet zoveel tijd. Maar vanmiddag nee. komt die agenda toch nog wel uh, nee. aan de beurt Gaat in het we middagprogramma. We kunnen er nog iets uithalen. Uh, nou ja. Wintertheater hebben we gehad. En nog steeds Marianne Narebout in het uh, Zandvoorts Museum. Ja, Volgende week, hè, heel veel dingen die erop staan die zijn voor volgende die week. Die kunnen we volgende week. Alleen voor uh, vrijdag, hè, want dat, is, dat zijn twee dingetjes die we dus even moeten noemen. Uh, vrijdag, volgende week vrijdag is de Friday Night Out met Willeke Alberti in het Holland Casino. Het begint om 11 uur s'avonds, 15 euro entree. Dan is er ook de zangavond bij Café Kopen vanaf 9 uur. Dan wordt er weer, worden er weer smartlappen gezongen. En dan, de rest, de rest, de rest dat volgende komt volgende week. week. In ieder geval is er zaterdag jazz bij uh, Talassa, Zondag Sinterklaasfeest bij Pluspunt. En uh, de rest komt. Goed, uh, we gaan Hotel Hoogland uh, bedanken voor de gastvrijheid. Kasper uh, Geurandsson voor techniek en regie. De redactie de Roosendaal en Gert van Kuik en Eend, de Redactie Gerry Rutte. De koffie werd uh, door Yvonne Roosendaal verzorgd vandaag. En de presentatie uh, was in handen van Irene de Jager. En Don de Grebber, dankjewel Don. We wensen u allemaal een prettig weekend. En wij we gaan eruit met uh, Dr. Buzzards. Tot de volgende. Cherchez week. la femme. La femme.